the knock- Wat een oude meuk. Ongelooflijk zeg. Jongen, jongen, jongen, jonge, jonge. En die hartjes. En knock on your door. Nou, dat doe ik een beetje. Maar dan in overdrachtelijke zin natuurlijk. Bij het tweede gedeelte van de show. Het tweede gedeelte van jouw zondagmorgen. De Zondagmorgen van ZVL. Dichtbij bij en betrokken. De Zondagmorgen met Alfred Blokhuizen. En ik heb muziek voor je tot 12 uur met heel veel afwisseling. Vooral oude meuk. Maar dat mag de pret niet drukken. Kom je er net bij? Goedemorgen. Hier is Marvin Gay. We Friends to ride oh. oh. oh. Tears I Ja, Smoke Gets in Your Eyes. Een van de vele, vele, vele, vele, vele uitvoeringen van dit prachtige nummer. Maar dit vind ik persoonlijk de leukste uit 1972 van Blue Haze: een One Hit Wonder. En verder hoorde je natuurlijk Marvin Gaye de roddel praat. I heard it. ...through the grapevine. Natuurlijk straks over een paar minuten... ...nou ja, een paar minuten, kwartiertje ruim... ...een reportage van Jeroen van Gent. Ja, de verkiezingen zijn achter de rug. We hebben het allemaal meegemaakt. De rust keert weer een beetje terug in het land. De koorts daalt. Maar is dat ook zo bij de mensen op straat? Je hoort het straks hier in de show... ...hier bij ZVL. I'm Speciaal voor de soft Rockfans, Pieter Gabriel. Natuurlijk, hier in de show bij ZVL en Salisbury Hill. Mm -hmm. En daarvoor, ach, wat een uh, dynamiek uit Italië. De de Ticento, van Mattia Bazaar. Straks gaan we het hebben dus over uh, de verkiezingen. Althans, die zijn geweest. De zetels zijn verdeeld. Maar wat vinden mensen belangrijk wat er nu gaat gebeuren na de verkiezingen? Nou ja, je hoort het straks dus hè voor een minuut of acht, negen alweer. Zo snel gaat het. Op deze aardige zondag, ja, valt het weer nou mee of tegen voor het jaargetij? Want het is natuurlijk alweer november. De pepernoten liggen alweer in de winkel, dus je mag niet meer verwachten dat het 22 graden is en zo.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 Sexy als ik dans, zo steek ik mijn handen op, op, ga mijn voeten zo hard als ik hier de kant op. Sexy als ik dans, gooi jij je, je hadden, swingen je guppas, zo lekker dat het te gaaf uit. Sexy als ik dans, steek ik mijn handen op, ga mijn voeten zo hard als ik hier de kant als ik dans, gooi jij je hadden, swingen je guppas, zo lekker dat het er gaaf uit. Sexy als ik dans. Omroep ZVL. time I'm Collega's vragen hier of het wel muziek is voor tijdens de brunch. Of het laat ontbijt. Nou, ik van wel. Ja, word je toch hartstikke opgewekt van, van deze. Van LTD. Love. Togetherness. Devotion. Nou, wat wil je meer? Back in love again. En Nielsen met Sexy Als Ik Dans. Natuurlijk hier bij ZVL. Ja, ik ben even aan het kijken naar het... Uh... Gebeuren van vandaag op onze website. Het laatste nieuws. Uh, er is weer net wat bijgekomen. Dus wil jij het laatste nieuws lezen. Al het laatste nieuws uit zeeuws Vlaanderen. Ga dan naar onze website. www.omroepzvl.nl En je vindt het allemaal bij elkaar. Je hoeft niet verder te kijken. Het staat er allemaal. Hou jezelf op de hoogte. En ga naar omroepzvl.nl ...waren we een beetje aan het overwinteren vandaag. Of, ja, ...Italiaanse muziek en Spaanse muziek. Riguera. Bama playa. Warme muziek. Nou, in november natuurlijk. Um, even kijken. Oh ja, het is weer tijd voor de reportage van Jeroen van Gent... Uh, de verkiezingen zijn geweest en nu is het tijd om de balans op te maken. Ja, wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van afgelopen woensdag? Jeroen van Gent ging de straat op, vroeg het weer eens aan u op straat. En jawel, er komen natuurlijk weer hele opvallende antwoorden uit. Ook wel heel tegenstrijdige antwoorden. Zoals iemand zegt van uh, opgeruimd staat netjes ongeveer. En een ander zegt dan weer, ja die buitenlanders zijn best wel welkom. Want we hebben ze hard nodig. Je hoort het allemaal hier in de reportage van Jeroen van Gent. Nou de verkiezingscoors is geluwd. De, de temperatuur is weer wat gezakt, zullen maar zeggen. Maar nee, ho, dan begint het pas een kabinet formeren. En kan dat wel na deze verkiezingen? Ik ben heel benieuwd. Maar uh, ja, wat moet er volgens u nou echt veranderen in Nederland? Na nou, deze verkiezingen vanaf gelopen 29 oktober. Dat is de vraag. Wat moet volgens u echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Wat er moet veranderen? Wat moet veranderen na de verkiezingen van 29 oktober. Uh, betere samenwerking. In de politiek. Ja, in de politiek, ja, zeker. Dat in ieder geval. Om te beginnen. Nationaal nou kabinet. Dat weet ik niet precies wat de term is. Maar... Alle partijen bij elkaar. Ja, dat is moeilijk hè. Om alle bij elkaar, dat uh, is lastig. Het gaat niet lukken, denk ik. Als het, hele, als het echt prangend is. Ah, Al als ze willen, dan kunnen het. Ja. kan het, maar ze zijn te veel aan het uh, wijzen. Naar elkaar. Naar elkaar. ja. Jij doet het niet goed. Het het niet goed. Het moet echt niet op de man, maar op ja. de onderwerpen. Ja. Nou, het zou heel fijn zijn als de politiek ook echt aan politiek toekwam. In plaats van al die interne reddetjes en uh, omstandigheden die overal spelen. Ha. Ja, ja. er spelen best wel grote thema's. Ik denk niet dat ik die hoef te benoemen. Ja. Maar daar zouden de politici mee bezig moeten zijn. En niet met geharren binnen de partijen met kleine partijtjes. Uh, ja. Dat we elkaar met een beetje meer respect behandelen. Dat zou wel heel prettig zijn. De politiek moet het goede voorbeeld geven. Ik dacht het wel, ja. Ja. Dus die debat in de Tweede Kamer mag wel wat rustiger. Zoiets. We zeker weten, ja. Hoe zou we het doen? Uh, ja. Met respect voor elkaar, zegt u al. Met respect voor elkaar, ja. Ik vind je het jammer dat ik eruit ben, Dan zou ik het graag het voorbeeld ja. geven. Ja. Ja. Ja. Ja. Probeer een front te vormen en ga aan de slag. Ja, ik denk door... dat daar de meeste mensen op zitten te wachten. Ja, ja doorpakken, zeg maar. Ja, doorpakken. Een beetje meer huizen bouwen. Huizen bouwen? Ja. En een beetje minder volk toelaten. Uh, immigratie, zeg maar. Zoiets, ja. Oh, Arbeidsmigranten. Ja. Nou, hoe loopt dat hier? Uh, zijn er te weinig woningen? Nou, ik dacht het wel. Waar u ze mij maar aan. Ja, ze zijn er niet. <laughs> nee. Oh. Goedemiddag. Mag ik u vragen? Wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van 29 oktober? De woningnood. Woningnood. Ja, maar Op... ik loop ook gelijk door, want ik heb haast... Ja? En wat moet, wat moet een kabinet dan meteen gaan doen om dat aan te pakken? Nou, heel veel asielzokkenstrijd schoppen die er niet horen hier. Wonen is natuurlijk een hele makkelijke term om te noemen. Ik heb toch toevallig een goed huis, dus ja, dan, maar ik wil wel een ander huis. De partijen hebben hier de illusie dat ze 100.000 huizen gaan, gebouwen, gaan bouwen. Maar ik kan ze uit de dromen helpen, dat gaat niet lukken. Nee, nee, dat doe je niet zomaar. Nee, Sowieso. De, de materialen zijn er niet en de mensen zijn er niet. Dat ook, de arbeidskrachten bedoelt je? No? De arbeidskrachten, ja ja. Ja, ja. ja, De zorg dat blijft een probleem natuurlijk ook. Kosten die er bij de zorg, uh, uh, die blijven hoog. Uh, of nou, zoals ze nu met elkaar aan het ruzie zijn, of dat nou de beste oplossingsrichting is door... Uh, uh, ze, daar moeten ze op één lijn van komen. Ja? Ja. Ja. Er zijn heel veel asielzoekers die, uh, die hier goudzoekers zijn. En uh, mensen die uit oorlogsgebieden komen, prima. Die, ja. mo die moet je helpen Maar mensen die hier de boel komen verstieren. Die, uh, als, als ze iets plegen, vind ik, zet ze er dan uit. Uh, dat ruimt op. Ja, en, dat dan, is... en dan hou je de woningnood hou je ook een beetje onder de perken. Binnen beperken, denk ik. Goedemiddag, meneer. Ik ben van de radio. Wat moet er na de verkiezingen van 29 oktober veranderen in Nederland? Prangend. Migratie. Migratie? Ja. Uh, arbeidsmigratie, asiel? Beiden. Beiden? Ja. Wat merkt u ervan hier te plekken? Zeg maar. Van, Toch wel veel overlast. Van, uh, van jongelui die ja, maar een beetje rondhangen en niks doen eigenlijk. Uh, ja, het zijn grote getalen. Ik kan me zo voorstellen dat het dan doordringt overal. Uh, wat zou dan een nieuw kabinet... Moeten doen na de verkiezingen van 29 oktober. Zo ja, ze zijn toe bezig. Maar... Ja, het is uh, heel veel water bij de wijn doen. Ja. Is nog geen garantie dat migratie uh, op één komt te staan. Dus afhankelijk daarom nogmaals. Dus, uh... Mag ik vragen, wat moet er volgens u echt veranderen na de verkiezingen van 29 oktober? Oh, Voor de radio. Lief, wat een wat vraag is dat. Ja, nou, maar het is heel <laughs> actueel. Verkiezingen, maar dan begint het pas. Het onderhandelen en zo. Wat moet er volgens u echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Uh, ja, toch wel asielbeleid. Ja. Ja, dat, dat, dat, is, dat is nummer één. Dus uh, zorg dat je op orde krijgt wie, is echt, uh, wie, wie zijn er belangrijk om geholpen te worden. En welke mensen komen hier binnen. En ja, horen die hier wel? Kunnen die misschien toch weer terug naar huis? En uh, ik denk ook het verkeer, dus de verkeersdrukte, wat verkeersdrukte. en Ja, verkeersdrukte. Het loopt hier vol, de hele Randstad. Ja. Uh, ook de polders in, waar ik zelf woon, wordt ook steeds drukker. En het gaat niet alleen om de verkeersdrukte, maar natuurlijk ook het effect op het milieu. Ja. ja Dus en... milieu, ook een belangrijk uh, item. En dan ja. bedoelt u waarschijnlijk toch het autoverkeer neem ik aan? Vrachtverkeer? Auto, ja, autoverkeer, ja. ook vrachtverkeer. Kijk, wat we doen, we bestellen, we bestellen. En het moet wel allemaal bezorgd worden. Ja, ja brengt ook weer meer vrachtverkeer met zich mee. Ja. ja, ik denk dat ik hiermee wel de belangrijkste thema's ja. heb benoemd. Mag ik vragen? Wat moet er volgens jou echt veranderen in Nederland na de verkiezingen van 29 oktober? Ik denk gewoon de drukte. Gewoon dat alles beter georganiseerd is met de drukte. Want nu zie je ook, mensen hebben moeite met huizen zoeken en al die dingen. Gewoon dat dat makkelijker geregeld wordt. Dat je makkelijker naar een huis kan komen. Ja, dat zeggen veel mensen. Ja. En drukte, ook in het algemeen gewoon drukte? Bedoel, dat het uh, druk is op straat of in of verkeer? Of? Nou ja, dat niet per se, maar gewoon ook vooral de huisrichting. Bijvoorbeeld sommige Nederlanders die zitten tien jaar te wachten op een huis. Ja. En dan komt er iemand uit een ander land en die krijgt gelijk een huis. Ja, dat ja. is natuurlijk niet eerlijk. En gewoon dat dat vooral geregeld wordt. Want dat, dat gebeurt, zie je zie het voor je ogen gebeuren of zo? Uh, ja, ik ben zelf net verhuisd en we hadden best wel lang voor een huis moeten zoeken. Een aantal jaren. Het is jou gelukt. Het is ons al net gelukt. Aha. Maar ja, het was wel heel moeilijk, heel veel zoeken. Ook op de plek waar je, waar je wilde zitten binnen nee, de gemeente? Dat, dat niet, dat niet. Oké. Okay. Wat uh, moet je na de verkiezingen in Nederland nou hoog nodig veranderen? Ja, de verkiezing van 29 oktober. Ik denk de, de instroom van Vreemdelingen. Wat, wat merkt u ervan? Nou, ik zelf niet veel. Maar als ik zo elders hoort. Hè? Een landelijk probleem eigenlijk, hè? Een landelijk nee. probleem, ja. Wat zou er moeten gebeuren? Wat zou nou zo'n nieuw kabinet moeten gaan doen? Ja, wat zouden ze moeten gaan doen? In ieder geval geen uh, gezinsverenigingen. Gezins, gezins, gezinsleden overhalen, ja? ja, ja. Laat ze dan terug gaan naar het eigen land. Maar uh, merkt u zelf er, er, er, er echt hier ter plekke nou nog iets? Dat u zegt van nou, ik heb last of... of, of, of je ik heb er zelf eraan. geen last van. Ik heb er alleen maar gemak van. Ah omdat ik zelf uh, veel mensen in dienst heb, wel binnen de Europese Unie hoor. Dus niet zoveel van uh, mensen uit Syrië of zo. Maar dat zijn arbeidskrachten voor u? Voor, voor mij wel, maar degene die hier al werken, ja, die, zou ook niet, die zou moeten we gewoon hier houden. Ja. Dus dat zijn in mijn ogen best goed, goede werknemers. Ja, dat klinkt goed. ja. ja. Als we ze niet zouden hebben, dan hebben we ook een probleem hoor. Kijk, ik geef je een beetje mee van het ja. programma. Heel kort cool, was het maar. Okay. Hartstikke bedankt voor de u. Tot 12 uur de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. edge of town she'll show you what she sees it's kind of funny in a very unusual town the kings were an invisible crown and everyone's got a set of keys and we're all making money in a very unusual town there's a river that circles round and the current goes both ways it's kind of funny in a very unusual town there's a place where the children go to play and they stay there all day it's where they get their honey Het uh, is in Rombly natuurlijk hier in de show, hier bij ZVL. En uh, hey de we weten het nog, hè? Eurovisie Songfestival, lang geleden, maar wel lekker. En een a very usual, uh, unusual town. En wie was de artiest? Ken je haar? Niemand kent haar. Het is net, het is AI. Ongelooflijk, het klinkt geweldig. En het heeft helemaal niemand gemaakt. Het is gewoon een computerdeuntje En uh, ja, zo komen er steeds meer onder de aandacht. En uh, we dachten in de show, weet je wat, we draaien deze naar Jeroen van Gent, want die heeft het over de toekomst. En misschien is AI-muziek wel de toekomst. Nou, je hoort dus een mooi bewijs in de show van A Very Unusual Town. Dus, oh, het loopt wel aardig tegen 12 uur. Kan je alvast vertellen dat we na 12 uur natuurlijk weer ons verzoeknummerprogramma hebben. Daar kun je nu al ideeën voor aanbrengen. Als je denkt bij jezelf, ik wil wat anders horen dan uh, ik hier in de show draaien. Oh, Blokhuis wil draaien voor een Rommel. Ik heb veel leukere ideeën. Nou, uh, breng die dan aan. Ga naar onze website. Ga naar omroepzvl.nl Ga naar verzoekje. Vul daar het formuliertje in. En mijn collega's gaan straks na twaalf uur jouw muzikale wens ten gore brengen als het een beetje mee zit. Dus, doe dat. Omroepzvl.nl.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 Soul, and we're feeling old, feeling so cold She is the torch and she is the theme She could be a dream, but oh boy, is she De mannen van de Petro Boys. En Always On My Mind. Hoorde je toch maar mooi hier bij ZVL. En softcell met Torch. Aan het einde van deze aflevering alweer van de zondagmorgen van ZVL. Hé, hey, dankjewel voor je gezelschap. Het was fijn dat je erbij was. En ik hoop dat ik volgende week... ...ook weer je uh, oren mag verwennen met hele mooie muziek. En een paar interessante onderwerpen. Dus... Blijf lekker hangen bij ZVL. Zo meteen al die verzoeknummers. Misschien ook jouw muzikale keuze. Komt helemaal goed hier zo. Dus uh, ik wens je nog een hele aardige dag vandaag. En uh, we hopen, nou en ik dus eigenlijk. Dat uh, ik je volgende week weer kan ontmoeten. Zo rond een uur of tien. Dan zorg ik je, hier zorg ik je weer voor wat koffie. En een goed humeur. En dan tref ik jou weer aan de andere kant van de radio. Goed, veel plezier dus. Uh, top sluit van de show. Cool with me, gang. En let's go dancing. Mooi dag.